Van dit moment, eerstwekamp.nl Dit is Radio 1, 10 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten.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 Volgens Atma is er geen sprake van eerlijke concurrentie, omdat de vliegtax alleen in Europa geldt. Hij wil dat de hele wereld de CO2-belasting overneemt. Vrijdag pleit hij daarvoor in Brussel. Leraren, begeleiders, ouders en vakbonden roepen Kamerleden op om kritisch te kijken naar de bezuinigingsplannen voor het passend onderwijs. In een open brief in de Volkskrant schrijven ze dat kwetsbare kinderen de dupe worden als de wet door de Kamer wordt aangenomen. Minister van Bijsterveld wil 300 miljoen bezuinigen op het passend onderwijs. Dat is bedoeld voor leerlingen die bijvoorbeeld dyslectisch of autistisch zijn. Op Radio 1 trok voorzitter Drescher van de AOB fel van leer tegen de bezuinigingen. Als je denkt dat je het dan kunt doen met het budget van uh, zeven jaar geleden... ja, volgens mij heb je dan gewoon een gaatje in je kop. Hoor. het onderwijs wordt vandaag gestaakt. 1700 scholen zijn dicht.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 Toen een Sea Shepherd schip dat probeerde te verhinderen... werd het aangevallen door twee harpoenschepen. De Japanners zouden ook schijnwerpers op de actievoerders hebben gericht... zodat ze niks konden zien. De Sea Shepherd bemanning scheen terug met laserlicht en schoot vuurpijlen af. Er mag een beperkt aantal walvissen worden gevangen... voor wetenschappelijk onderzoek. Maar volgens de actievoerders wordt er uitsluitend... om commerciële redenen gejaagd. De Amerikaanse componist Robert Sherman is overleden. Hij is vooral bekend als maker van liedjes in talloze Walt Disney films. Samen met zijn broer Richard schreef hij onder meer... It's a small world after all. Dat bekend werd door de gelijknamige attractie in diverse Disney parken. En ook maakte ze muziek voor films als Jungle Book, Winnie the Pooh en de Aristocatten. In 1965 kregen de Sherman Brothers twee Oscars en een Grammy Award... voor de muziek van de film Mary Poppins. Robert Sherman is zesentachtig geworden. Dan het weer nog vanmiddag op steeds meer plaatsen zon. En het wordt ongeveer 9 graden morgen. Vooral in de middag flink wat regen, vrij veel wind en het wordt een graad of 8. ANWB verkeersinformatie. Er staan drie files. Te weten op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoeterwouderdorp, 5 kilometer. Twee kilometer op de A6, Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Haven en Almere Stad West. Op de randweg van Eindhoven, de N2 Maastricht richting Eindhoven... staat tussen Veldhoven-Zuid en El Eindhoven Centrum drie kilometer file. Het dus kwam door een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij. Of je nou de belangrijkste presentatie van het jaar gaat geven... of zomaar een toespraakje op een bruiloft. Overtuigend presenteren of voor de vuistwegspeechen... leer je met de training spreken in het openbaar.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Bezuinig op medische laboratoria kan levensgevaarlijk zijn, zeggen micro microbiologen. Vooral mannen willen wel de ruimte in, blijkt. Vrouwen blijven liever thuis. 130 rijden op de snelweg is niet voor alle automobilisten verantwoord. Als je daar uh, niet echt in geoefend uh, bent, dan zou mijn advies zijn... Uh, blijf dan inderdaad uh, de snelheid rijden die je altijd uh, gewend was. En dat ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Het is uh, vijf en half over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Minister Schippers van Volksgezondheid, dames en heren, wil 800 miljoen euro gaan bezuinigen op medische laboratoria. Ze wil het aantal terugbrengen van 60 naar nog maar 4 of 5. En dat zal leiden tot levensgevaarlijke situaties in ziekenhuizen, waarschuwen toonaangevende microbiologen. Alex Friedrich, goedemorgen. Goedemorgen. U bent een van die microbiologen, verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Waar zitten de gevaren precies? Nou, het gaat erom dat er discussie wordt gevoerd en de plannen zijn laboratoria te centraliseren. En dat betekent dat er geen laboratoria meer in de toekomst in de ziekenhuizen zijn. En dat betekent dat microbiologen ver weg van de patiënten zijn. En dan kan tot levensgevaarlijke situaties voeren. Waarom? Het komt daardoor dat uh, geen diagnostiek meer dicht bij de patiënt kan worden gedaan. Uh, de artsen die patiënten daarvoor zorgen... die hebben dan geen directe antwoord meer op... wat heeft de patiënt eigenlijk voor een infectie. En dan kan de behandeling niet goed worden gedaan. En ook de diagnose van de kwetsbare patiëntenziekenhuizen die komt dan vaak ook te laat. En dat is uh, ook aangetoond in andere landen. En daarom moeten we eigenlijk die discussie nu beginnen... om te zeggen zo niet, op andere manier wel. Maar je kan toch ook bij een patiënt bloed afnemen... of op een andere manier die bacterie uit het lichaam halen en een buisje naar een van die vier of vijf laboratoria sturen? Nou, er zijn er twee verschillen. Het ene is natuurlijk, je hebt een gatekeeper nodig die ook dicht bij de patiënt uh, zit, die de patiënt ook kent en die weet wat de patiënt heeft om te weten wat je eigenlijk moet afnemen. Het is niet alleen bloed, het zijn ruim vijftig verschillende materialen die van patiënt moeten af, worden afgenomen om de juiste diagnose te vinden. Als je alleen maar bloed instuurt, uh, dan vind je het niet. Het gaat niet over lab, het gaat over microbiologie. En het tweede is, er zijn bacteriën die met elke uur dat zo'n materiaal onderweg is, vind je niet meer terug. En na drie uur vind je überhaupt niet meer. Dan krijgt de patiënt een negatief uitslag. Maar wel wel een uh, micro-organisme in het materiaal van het lichaam geweest. En dat is natuurlijk ook een probleem als laboratoria te ver weg zijn van de patiënt. Ja, maar toch nog even voor alle duidelijkheid. Waarom is het dan zo belangrijk dat dat la la la laboratorium, neem niet kwalijk, in het ziekenhuis zelf is? Als dat ja. gewoon binnen, binnen de provincie is of om een half uurtje rijden. Ja, het ene is het laboratorium. Het tweede is vooral diegene die het uh, microbiologisch laboratorium voert. Dat is de arts microbioloog ja. En het is vooral belangrijk dat de arts microbioloog dicht bij de patiënt is. Dat hij ook laboratorium heeft om directe diagnose binnen één uur te kunnen doen. Ja. En die kan wel met andere laboratoria in de regio samenwerken. Ja. Maar ja, goed, de minister moet bezuinigen. Die zegt, ik kan er 800 miljoen uh, ophalen. En dan maken we maar vier of vijf van die hele grote laboratoria. Dat is efficiënter, beter en het scheelt bijna een hoop geld. Ja, maar dat is aan het eind duurder. Uh, microbiologie kost geld. Geen microbiologie dicht bij de patiënt is nog veel duurder. Dat is wel aangetoond. Kijk, het is zo, uh, uh, we hebben wel uh, uh, bezuinigingen nodig. En dat is zeker goed. Maar toch niet op de veiligheid van de patiënten. Nee. Is in het gevaar, zegt u? Levensgevaarlijke ja. situaties, in de meest letterlijke zin van het woord... Ja, het zo zijn dat uh, uh, meer infecties gebeuren, dat uh, niet de juiste diagnose worden gesteld, daardoor geen goede therapie. En dan kan je ernstige infecties krijgen en dat kan dan ook uh, uh, tot het feit leiden dat patiënten overlijden. Uh, zon, en dat was eigenlijk voorkombaar door een goede preventieve diagnostiek. Ja, dus eigenlijk is uw waarschuwing aan het adres van de minister, doe het niet, anders vallen er onnodig doden. Doe het anders. Doe bezuiniging. Nederland heeft 120.000 ziekenhuisinfecties per jaar. Dat zijn ruim 1 miljard euro. We moeten deze infecties voorkomen door een betere preventieve... of infectiepreventie, een betere microbiologie dicht bij de patiënt. Ja. Dat is geld wat je echt kunt besparen. Ja. Ik denk ook aan die uh, gevreesde MRSA-bacterie, die ziekenhuisbacterie... die uh, in veel ziekenhuizen wel is, uh, uh, maar die je heel vroegtijdig moet ontdekken... want anders heb je grote problemen. Absoluut. Daarom preventief deze bacterie op te sporen. Ik kom uit een land, in Duitsland, waar het in de afgelopen tien jaar mis is gelopen. Waar het nu eigenlijk alleen maar nog in 5% van de ziekenhuizen tot 10% aardse microbiologen zijn. Er zijn 4000 ernstige infecties door MRSA. Laatste week zijn er weer kinderen in Bremen overleden door een ESBL-bacterie. Er zijn 800.000 infecties in ziekenhuizen elk jaar. En daarom is er nog een nieuwe wetgeving die verplicht maakt dat microbiologen terug in een ziekenhuis komen. Juist, met andere woorden, Duitsland heeft eerder al de maatregelen genomen die de minister nu voorstelt en is daar uh, nadat ze zich kapotgeschrokken zijn op teruggekomen. Absoluut, dat is precies zo. Ze hebben 15 jaar geleden, toen was ik nog een jonge artsassistent in een academisch centrum, overal zijn er collega's geweest, ook in de regio. Uh, toen ik de mogelijkheid had naar Nederland te komen om hier in het academisch centrum verder te werken, was het zo dat alleen maar nog in universitaire centra, uh, microbiologen waren, een omheen in de regio. Niemand meer als arts microbioloog in een ziekenhuis werkte, alleen maar grote centrale centra. En dan kan het zo zijn dat de microbioloog 300, 400 kilometer ver weg is en dat is niet goed voor de veiligheid van de patiënt. Uw is duidelijk aan het adres van minister Schippers van Volksgezondheid. Bezuinig niet op deze manier, want anders vallen er onnodig doden. Alex Friedisch, microbioloog micro aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Ik dank u zeer. Dank u ook. Hartelijk. Ga de snelweg om. Mensen ergeren zich eraan dat ze niet kunnen doorrijden. 130 op de snelweg. Sneller als het kan en langzamer waar het moet. Maar wat betekent dat voor uitstoot en herrie? Dan is het een onderdringbaar geluid. 3 tot 5 procent meer bij 130 dan bij 120. Deze week in Cairo, Goedemorgen Nederland. Plankgas in de polder. Ja, minister Schultz van Infrastructuur en Milieu... wil vanaf 1 september de maximumsnelheid... op meer dan de helft van de snelwegen verhogen... naar 130 km per uur. Maar dat doorrijden heeft zijn keerzijde... 3 tot 7 verkeersdoden per jaar extra. Hoort u in plankgas in de polder. Gemaakt door Niels de Jager. Wat gebeurt hier nou? nou? We zijn hier met een robotvoertuig aan het rijden in een hele grote hal. En die robotvoertuigen gebruiken wij om slimme systemen... die snelheidsverschillen kunnen detecteren en daarop kunnen reageren... om die te testen en te ontwikkelen. Dit is een voortdurend rollende snelweg waar we op stilstaan... en waar alle bewegingen die er plaatsvinden relatief worden gemaakt. Dus de auto die we willen testen, die staat stil. Die staat heel hard te rijden op een rollenbank. En uh, die robotvoertuigen die we hier rond zien rijden... Uh, die uh, vertegenwoordigen de rest van het verkeer... en die voeren alleen maar het snelheidsverschil uit. Dat zegt Leo Kusters, algemeen directeur mobiliteit bij TNO. En in deze hal in Helmond is te zien hoe groot dat snelheidsverschil... op zo'n 130 kilometer weg is tussen vrachtwagens en personenwagens. Namelijk 50 kilometer per uur. En met die snelheid komen die robotkarretjes dus op ons af. Het grootste risico van die 130 rijden, is dat je veel meer uh, informatie moet uh, verwerken als uh, bestuurder in dezelfde tijd. En dat de kans dat er iets misgaat, of dat uh, als er iets misgaat, wij met z'n allen er niet goed op anticiperen, dat die wat groter wordt. Minister Schultz heeft zelf toen ze die 130 aankondigde uitgerekend of uit laten rekenen dat die maatregel, dat de verhoging 3 tot 7 verkeersdoden per jaar meer kan opleveren. Hoe komt het zo aan zo'n getal? Dat kun je in de statistieken zien. In de statistieken houden we de relatie tussen snelheid en ongevalsrisico wordt bijgehouden. En als je dus een hele recht toerecht aan benadering kiest... dan kun je dat soort verschillen in de statistieken terugvinden. Maakt het nog uit waar je dan 130 gaat rijden? Ja, dat maakt absoluut uit. Als je 130 gaat rijden op een snelweg die heel overzichtelijk is, die heel voorspelbaar is, waar die hoeveelheid informatie die je tijdseenheid hoeft te verwerken heel beperkt is, dan zal het een kleiner effect hebben dan op een autosnelweg waar dat niet het geval is, waar je al heel veel informatie moet verwerken. Dan kan dat snelheidsverschil een groter effect hebben dan op zo'n snelweg waar het allemaal heel goed geregeld is. En wat kun je nou zelf als automobilist doen om ja, zo veilig mogelijk te 130 te gaan rijden. Je ziet dat de meeste ongevallen, en dan veel meer dan 90%, heeft uiteindelijk als basisoorzaak een menselijke fout. Het belangrijkste is en blijft uh, heel goed opletten, heel geconcentreerd uh, zijn en je niet laten afleiden uh, door dingen die, uh, die er niet toe doen. Uh, als het gaat om het goed besturen van je auto. Het draait om de menselijke fouten. Ja, hoe gedragen wij ons eigenlijk op de weg? Verder op de afslag. Daarvoor nemen we een lift in een onopvallende politieauto. Vanuit Helmond gaan we via de A270 naar het 130-traject op de A2 tussen Del en Everdingen. Ja, nou als jij eerst helemaal achter die vrachtauto kruipt en op het laatste moment erachter vandaan komt... Achter het stuur Frans Zuiderhoek, vroeger verkeersbrigadier van die politie-Porsches en tegenwoordig woordvoerder van het KOPD. Dat geeft wel een beetje aan of je wel of niet inzicht hebt in het verkeer. Even los van die snelheid, kunnen wij Nederlanders bij automobilisten een beetje goed auto rijden? Nou, dat is voor mij niet zo'n zo probleem, met het autorijden op zich. Alleen uh, waar het misgaat is met name door, door afleiding. En dan uh, bedoel ik daarmee dat uh, nou, tijdens het rijden wordt toch vaak uh, nog gebeld. Een navigatieapparatuur die tijdens het uh, rijden wordt uh, bediend. Uh, CD-spelers die worden bediend. En we komen zelfs uh, mensen tegen die een laptop op hun uh, dashboard hebben. Uh, of een televisie uh, in het dashboard. En dat is, komt natuurlijk de verkeersveiligheid niet te goede als je daarmee bezig bent. Nou, zie je daar het bord rechts in de berm staan. Hier geldt een dynamische limiet en die gaat tot aan de 130. Wat verandert er nou op zo'n stuk... ten opzichte van het vorige stuk waar je 120 en daarvoor 100 mocht? Ja, kijk, ik zeg altijd maar zo, als je stilstaat, gebeurt er niks. En hoe harder je gaat rijden, des te groter worden de risico's... omdat je remweg wordt, wordt langer. Nou, hier rijdt iemand eh, iets harder, denk ik, als 130. Gaan we even kijken. Kijk, en wat je dan vervolgens ook meteen ziet is dat hij eigenlijk te snel inloopt op zijn, op zijn voorliggen. Het is nog net geen bumperkleven, maar uh, daar begint het wel op te, op te lijken. Dus dat is zo'n voorbeeld van dat uh, vaak bij snelheid uh, komen er ook andere overtredingen naar voren. En onder andere afstand houden is uh, een van die vele overtredingen die daarbij uh, om de hoek komen kijken. Moet je eigenlijk een betere automobilist zijn om veilig 130 te kunnen rijden? Ja, in feite wel, want je hebt minder tijd om te reageren. Je moet wat uh, verder kijken als normaal. Omdat je afgelegde weg uh, per seconde is, uh, is groter. Dus je moet beter anticiperen. En als je daar uh, niet echt in geoefend uh, bent... Ja, dan zou mijn advies zijn... Uh, blijf dan inderdaad uh, de snelheid rijden die je altijd uh, gewend was. Kijk, bijvoorbeeld als, als het was deze bestuurder. Die komt dan achter die vrachtauto uh, vandaan, die persona nou, de 130 kilometer strook is alweer voorbij. Het is ook maar ja, een klein stukje eigenlijk, hè? Het is maar een heel klein stukje, ja. En de tijdwinst is, de, is uh, nieuw. Het is meer het gevoel. Morgen omwonenden zijn bang voor veel meer overlast bij 130. Het zijn maar 10 kilometers, zeggen de mensen die voor zijn, voor hard rijden. Maar het zijn er 10. En 120 is al te veel. Dat is morgen bij Niels de Jager. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op Goedemorgen Het Straks in de voetsporen van André Kuipers. Als het aan de krant ligt, kan dat binnenkort. Eerst attentie voor het tot Hier is Diederik Ebbingen. Ik heb afgelopen weekend het spel Treppers geleerd van een goede vriend. Ik weet niet of u het kent, maar het is een fantastisch spel... dat ik u graag zou willen leren, omdat u er dan net zoveel lol aan kunt beleven als ik. Je kunt het met wel dertig mensen spelen... maar ik denk dat het het leukst is met een man of vijf à zes. De eerste begint en die noemt twee willekeurige woorden. Dus bijvoorbeeld zwart en afzuigkap... Dan is de tweede kandidaat die meteen treppers zou kunnen zeggen... om zodoende de beurt terug te geven. Maar in deze kan hij er beter overheen gaan... met bijvoorbeeld zeehond en vestibule... De derde kandidaat, als hij goed heeft opgelet tenminste, kan nu treppers pakken. Of hij kan de beurt houden door bijvoorbeeld vestibule terug te geven aan de vorige kandidaat. En daar bijvoorbeeld streekgerecht voor in de plaats te zetten. Zodat hij hem vasthoudt tot de volgende ronde om dan dubbeltreppers te pakken. Maar hij kan ook op safe spelen en de beurt doorgeven door afzuigkap te vergrendelen. En of zwart te koppelen aan, ik noem maar een mogelijkheid, windrichting. Wat hebben de volgende mensen gemeen? Job Cohen, Fred Rutte, Agnes Kant, Fons de Poel... Erik Hulzebos, Pieter Winsemius en Anders Breivik. En Hartje, trippeltreppers. Alles open, de andere kant op. Blauwpoemt en hoofdkussen. Treppers. Lengte, kilometer, rivier, route, afstand, evenaar, tropen, tocht. Treppers twee, treppers terug, vijf. Nu is het spel weg en niet meer te stoppen. Waar was ik? Oh ja, treppers terug, vijf. Appeltje, eitje. Druppels, psoriasis. Volgende. Klaver, zuigkracht. Treppers. Overtreppers, wijkagent. Overtreppers, wolkendek. Overtreppers, centgemachtigde. Kruipolie, krant. Fout. En dan ben je dus nat en is alle moeite voor niks. Dus opnieuw. Wat hebben de volgende mensen gemeen? Job Cohen, Fred Rutte, Agnes Kant, Fons de Poel, Erik Hulsebos, Pieter Winsemius en anders Brijfik. Trippeltrappers vervalt. Van voren af aan. Verdienmodel en ik zeg maar wat, subsidie. Waar moet ik zoeken? Tak, waar moet ik zoeken? Pats, waar moet ik zoeken? Tak, waar moet ik zoeken? Tak, treppers. En dan heb je ze. Een valse treppers is drie terug naar één en jij mag door. Vier tel stoende. En dan zegt een sukkel waarschijnlijk: ik treppers over. En dan rond je virtuoos af met, nou ja, in dit geval zou. Zou de orgelman en vrijplaats niet meer staan. En de buit is binnen en het begint weer van voren af aan. Maar nu is de tweede gevrijwaard van treppers... door woorden als ledenraad en stijgingspercentage. <lacht> Diederik Hebbingen, morgen het ochtendtumeur van Koos Postema. Alle. Nieuw stemproblemen voor Adele, waardoor ze een aantal concerten in de Verenigde Staten opnieuw heeft moeten afzeggen. Dit was Set Fire to the Rain toen ze nog in goede doen was. Het is zeven minuten voor half elf, dames en heren. U luistert naar de Caro op Radio 1. Als eerste dagblad ter wereld geeft Metro. Een heuse ruimtereisweg Eén lezer van de krant... mag in 2014 in de voetsporen van André Kuipers treden... en de aarde aanschouwen van 90 kilometer hoogte. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is bij Metro aangeven... waarom jij voor deze ruimtenoos ruimtereis de perfecte persoon bent. Piet Smolders, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen, meneer Kapers. Ruimtevaartdeskundige. Nou, uh, inschrijven maar, zou ik zeggen, of niet? Ja, nou ja, je kunt het altijd proberen natuurlijk, hè. Niet geschoten is altijd mis, zou uh, André Kuipers zeggen. Ja. Uh, is dit een serieus idee? Uh, ja, het is een serieus idee. Daar wordt, uh, daar wordt hard aan gewerkt. Uh, de bedoeling is om uh, een ruimtebasis in te richten op Curaçao. En dan met een raketvliegtuig, uh, de Links heet dat ding, dat wordt door een Amerikaans bedrijf uh, gebouwd op dit moment. Uh, inderdaad vanaf die basis te vertrekken. En dan uh, met behulp van vier raketmotors die erachter achter in de staart zitten... Op te klimmen tot een hoogte van rond de 100 kilometer. en dan weer naar beneden te duiken. En hoe lang duurt dat hele festijn? Nou, dat hele festijn met alle voorbereidingen. en zo, duurt ongeveer een uur. inclusieve taxiën. en het weer terugkomen en weer terugtaxiën. Maar het duurt maar een minuut of vier. om die hoogte te bereiken. Juist. En dan zit je op 90 kilometer hoogte. wat zie je dan eigenlijk? Nou, dan kun je kijken, zeg maar. van Florida tot Brazilië, zo ongeveer. Dat stuk van de aarde kun je overzien. dus het hele Caribisch gebied. Juist. Uh, nou, dat is niet echt heel hoog. Ik bedoel, je kunt niet de hele aarde zien dan. Nee, maar dat kan André Kuipers ook niet, hè? Nee, Die, die zit dan wel <laughs> hoger. <die zit> op... <laughs> ja, dat valt nog tegen, hoor. Die zit op 400 kilometer hoogte. Ja. Maar dat is, zeg maar, van Amsterdam naar Parijs. Nou, als je dat op, op een globe bekijkt en nou verticaal uitzet... Ja. dan kan je wel begrijpen dat je niet de hele aarde kunt overzien. Dus nee. je ziet, kijk, André Kuipers, als die boven Spanje is, dan kan hij net Nederland zien liggen. Juist. Dus dat is een groter gebied. ja. Um, ben je gewichtloos eigenlijk op 90 kilometer hoogte? Nou, dat, het hangt er eigenlijk af van het moment waarop de raketmotoren worden uitgeschakeld. En dat is na een minuut of vier en dan ben je dus gewichtloos. En dan schiet je als het ware door gewoon, hè? vanwege de snelheid die je hebt. Schiet je door naar die hoogte en dan val je weer terug. En alles bij elkaar ben je dan, zeg maar, over de top van die denkbeeldige grachtenbrug, zeg ik altijd maar. Hè? Als je over een grachtenbrug rijdt, dan heb je ook even dat gevoel van, oh, in je maag als je het snel genoeg doet, nou, dan ben je een minuut of vier gewichtloos. Oké. Okay. En, en moet je daar niet voor in topconditie zijn? Want ik zie die astronauten altijd met allerlei elektroden uh, rondlopen... en die worden aan alle kanten medisch in de gaten gehouden. Ja, maar die, dat is vooral ook om ze te bestuderen natuurlijk. En daar heb je als toerist geen last van. Uh, dus, dus dat valt er wel mee. En bovendien, kijk, ja, die astronauten die moeten ontzettend goed in conditie zijn... en vooral blijven omdat ze wel een half jaar in de ruimte zijn. Ja. Maar hier moet je gewoon gezond zijn. Dus je moet geen hartkwaal hebben en je moet niet in verwachting zijn. Nee. Nou, dat laatste lijkt me sowieso niet aan te bevelen dan als je die hoogte gaat zweven. Uh, desalniettemin, uh, moet je ook nog een training volgen? Want ik bedoel, als er iets misgaat, uh, ik heb geen idee. Nou ja, je krijgt een, je krijgt een instructie. Uh, dat Zo'n soort instructiepakket en instructie ook. Uh, voordat je instapt. Maar je kan dan optioneel nog dingen doen ter voorbereiding. Maar ja, dat kost allemaal extra geld. Je kan ja. bijvoorbeeld jezelf rond laten draaien in een Centrifuge. Ja. Om te kijken wat dat betekent om eventjes vier keer zo zwaar te zijn uh, als normaal. Ja, G-krachten. Ja, G-krachten. Die, die kom je namelijk tegen vooral bij de terugkeer. Als je de snelheid eruit moet uh, laten lopen. Ja. Uh, en je kan een ritje maken gewoon in een straaljager... Uh, nou ja, en een simulator, dus dat soort dingen. Maar daar moet je extra voor betalen. Dus in principe kan je gewoon naar een kosteninstructie, ja. gezond welkrijg, welzijnde kun je instappen en ja. naast de piloot gaan zitten. In een ruimtepak? Uh, ja, nou, een soort van uh, vlieger die je dan later als cadeau meekrijgt. Want het is, ja, het is allemaal niet zo vreselijk belastend. Dus uh, okay. het valt nog wel mee. Tot slot, hoe komt het eigenlijk dat de meeste mannen aangeven meteen te willen instappen voor zo'n ruimtereis en de meeste vrouwen liever juist met de beide benen op de grond blijven staan? weet ik ook niet precies, maar ik heb een tijdje geleden Richard Branson erover horen vertellen. Die is ook bezig met een dergelijk project, hè. Ja. Dus die multimiljonair, die Engelsman. En uh, die zei, ja, de, de vrouwen vinden het dat maar een beetje griezelig, ook als hun man gaat. Ja. Maar als ze dan horen dat hij goed verzekerd is, dan wordt het weer anders. <lacht> goed. Voor 2 april uh, moet uh, u zich opgeven, mocht u dat willen, dames en heren. Uh, we hebben nog even proberen uit te zoeken of het echt geen 1 april grap is, maar aan alle kanten wordt ons verzekerd dat dat niet het geval is. Meneer Smolders. Uh, nee, nee, nee, nee. nee. Ik dacht dat het afgelopen was. Ja, nee. Uh, <laughs> uh, nee, nee, nee. Het is zeker geen aprilgrap. Nee. Dus waar, ik, waar ik nog even vraagtekens bij zet is of dat jaar 2014 wel gehaald wordt. Want dat toestel is nog niet klaar. Nee. Het heeft nog helemaal niet gevlogen. Nee. Dus uh, er staat een mooi model 1 op 1 buiten Space Expo in Noordwijk. Dus dat kan iedereen gaan zien. Ja. En uh, nou ja, het is even afwachten of dat jaar 2014 gehaald wordt. Maar... Ik denk wel dat het doorgaat. En andere soortgelijke projecten zoals dat van Branson gaan zeker ook door. Dus het is een nieuw tijdperk voor het toerisme wat eraan komt. Meneer Smolders, nu is het echt afgelopen. Dat dacht ik ook. Hartelijk dank. Joep, graag gedaan. <laughs> het is bijna half elf namelijk, dames en heren. Eind van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. En zometeen na het nieuws van half elf. Primetime met Prem Radekisjoen. Prem, goedemorgen. Goedemorgen Sven, goedemorgen luister. Mevrouw Kievit, over hoeveel geld gaat u nou ook alweer? Over hoeveel geld bent u de baas? Nou, ongeveer 1,7 miljard. Ja, kijk Sven, en dat is mijn gast. Iemand die de baas is over 1,7 miljard. En ik denk nou, als ik nou heel lief ben en dergelijke. En 10% komt mijn richting uit, dan is binnenkort presenteerd Ebru Oema pre permanent dit programma en ben ik weg. Maar helaas zal het waarschijnlijk niet zo ver komen, want mevrouw Caroline Kivit is chief operating officer van het beursgenoteerde Corio. Ze weet alles over winkels. En uh, in de vastgoedwereld, hoe gaat het met de winkelbranche? En dat gaat mevrouw, uh, mevrouw Kievit samen met mij bespreken. En ik hoop niet dat ik domme opmerkingen maak, luisteraars, waardoor de beurskoers van Corio weer in elkaar stort. Als dat allemaal niet zal gebeuren, u krijgt eerst de Bourgondische stem van Jan van der Putten met de vliegtuig, was het Sven? Radio 1. Het NOS-journaal. Het dodental van de explosies in de hoofdstad van de Republiek Congo is opgelopen tot 236. Zondag brak er in Brazzaville brand uit in een munitiedepot. Hulpverleners zoeken naar overlevenden, maar de kans dat mensen levend onder het puin worden gehaald is steeds kleiner aan het worden. Twee mannen uit Woerden zijn op Schiphol opgepakt omdat ze stampij maakten in een vliegtuig. Ze gedroegen zich agressief en gooiden met waterflesjes naar het cabinepersoneel. En waarom ze zich zo misdroegen, dat is nog onduidelijk. Actievoerders van Sea Shepherd zijn bij de Zuidpool slaags geraakt met Japanse walvisjagers. Die mogen in deze periode van het jaar jacht maken op walvissen. Toen een schip van Sea Shepherd dat probeerde te verhinderen, werd het aangevallen door twee harpoenschepen. En de Amerikaanse componist Robert Sherman is overleden. Hij is een van de twee makers van liedjes in talloze Walt Disney-films. Zo schreef hij samen met zijn broer It's a Small World After All, Chim Chimmery en Supercalif Fragilistic XPL Doosjes. Sherman was 86 en dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie, twee files. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Dorp 4 kilometer. En op de A27 Breda richting Goorkum... staat tussen Oosterhout en het Hooipolder. Twee kilometer file door een kapotte vrachtwagen... is de rechterrijstrook rijstrook dicht. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradarkechoon. De wereld die wij kennen als de vastgoedsector staat zwaar onder druk. Ga maar na. Leegstand, financiële crisis, onbetrouwbare banken. Ondertussen speelt deze sector een belangrijke rol in onze economie. Als de vastgoedsector inklapt, vliegen we gewoon dieper de recessie in. Moeten we ons zorgen maken om die vastgoedsector, luisteraars? Ik wil proberen met mijn gast een soort zoektocht naar de stand van zaken in winkel vastgoed, vastgoedland weer te geven. U kunt mij daarbij helpen. Heeft u verstand van de winkelvastgoedwereld? Bel me, mail me of tweet me... zodat de luisteraars kennis kunnen nemen van uw inzichten. De vraag is simpel. Moet ik mij ongerust maken over de winkelvastgoedwereld? Bel 0800-1121, mail naar NTR.nl en de tweets kunnen naar hekje Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, ik ben echt vereerd dat Caroline Kievit, chief operating officer bij Corio mijn gast is. Mevrouw Kievit, één voor de duidelijkheid. Ik moet erg oppassen met wat ik zeg, want Corio is een beursgenoteerd bedrijf. Ja, dat klopt. Corio is beursgenoteerd. Wij beleggen in, uh, in winkelcentra, uh, in vastgoed dus. En uh, mensen beleggen over het algemeen, partijen beleggen over het algemeen... in onroerend goed, omdat het een lange termijn belegging is. Stabiel, relatief stabiel, uh, uh, als je kijkt naar de partijen die in Corio investeren... dan zijn dat uh, vooral grote pensioenfondsen. Ja. Dus de partijen die onze pensioenen, zoals we hier zitten, ook, uh, ik ook heb beheren. Ik heb geen pensioen. Ik, heb nergens pensioen. ik wil <laughs> geen pensioen hebben. Want ik wil niet dat Patje Piers van banken over mijn rug geld gaan verdienen. Dus ik doe niet dat pensioen. Nou, wij verdienen juist geld voor de pensioengerechtigden en de, de toekomstige pensioengerechtigden. Maar kunt u dan nu vrijuit met mij praten of uh, al op alles antwoord geven? Of moet u continu daar denken, wacht even, zijn de beursgenoteerd bedrijf, mag ik dat zeggen, mag ik dat zeggen? Nou, ik zal hier en daar wel een beetje op mijn woorden letten, maar over het algemeen kan ik wel heel veel zeggen. Oké, okay, nou, dan kunt u me zeggen, hoe gaat het trouwens met de koers van het Facorio? Uh, uh, dat gaat redelijk goed. Ja. Ja, ja. En, en, en als zo. ik wel nou luisteraar ben en ik denk nou die vrouw praat zo intelligent, ik wil aandelen kopen. Op welke beurs moet ik dan gaan? Op de Nederlandse beurs. Uh, de AEX ja. of de AMX? AEX. Ja. AIX. We en, zijn een AEX fonds. Uh, dus de, de, daar behoort u tot, tot zeg maar de grotere spelers. Dat klopt, terwijl we toch eigenlijk niet zo'n heel groot bedrijf zijn. Ja. En uh, ik moet er wel bij vertellen dat ik uh, chief operating officer, zoals je het zo ja. mooi zei, ben van de Nederlandse business unit. Ja. Dus ik hou mij vooral bezig met, de, met de, ja, onze Nederlandse portefeuille. En die is ook 1,7 miljard. Ja, want waar... uw bus, dat, dat hele bedrijf is veel meer waard. Ja, dat is... Er was wel de 7, 8 miljard, hè? Ja, ongeveer ja. 8 miljard. Ja. Ja. Ja. Nou, er is een webcam, naast u zit uw pers voor. De, hoe heet u? Ronald Peesmer. Okay. Ja, want af en toe kijkt ze naar Ronald en dan kijkt iemand door de... Ja. denken dan, wie denkt er weer, wat voor man moet daar weer in fluisteren? Ja. Maar hij kent al de, de cijfertjes, dat is zijn werk. En u bent de grote de grote leen. Nu wil ik een simpele vraag. Hoe gaat het met de winkelvastgoedwereld? De winkelvastgoedwereld gaat eigenlijk heel goed. Um, Pardon, er zijn wel... is toch een recessie? Mensen ja, kopen minder, klopt, internet... Klopt. Dat klopt, er zijn wel heel veel veranderingen. Um, maar als je goed op die veranderingen weet in te spelen... dan gaat het nog steeds heel goed in de winkelsector. Serieus? En, maar dus, nou, ik ik sprake net in de bus. Want ik word helemaal gek zodra ik met mevrouw op vakantie ben... wil ze schoenen. Kijk, Fatima en Marianne zaten weer te zeuren over schoenen. Kijk, daar heb je het al. Dat zijn, dat zijn behoeftes, die zijn universeel... en die blijven ook altijd. Mensen willen altijd weer nieuwe, nieuwe schoenen, nieuwe spulletjes... En uh, ja, en daar leven wij van. Maar er zijn natuurlijk wel veranderingen. Hè? De, de opkomst van internet is een, uh, is een uh, factor die speelt en waar de retail op dit moment uh, uh, heel uh, uh, de, de winkel sector zelf, dus los van vastgoed... ook heel erg actief op in aan het spelen is. Um, je ziet steeds meer formules... die um, uh, niet alleen een internetwinkel hebben... maar ook een echte winkel. En tussen die twee kanalen ook interactie hebben. Dat je bij wijze van spreken in de winkel op internet iets kan bestellen. U bent, uh, we staan uh, tegenover Hoogkaterijnen. Dat is eigendom van Corio, hè? Ja. Oké, okay, ik krijg een heel leuke vraag. Luisteraars, ik, voor de mensen die het niet weten... Hoogkaterijnen is, als u bij het station van Utrecht bent... dat winkelcentrum dat daar is, dat is Hoogkaterijnen. En Van Niels Bosman is een van onze vaste luisteraars. En vaak heeft hij wel slimme opmerkingen, soms niet. Hoogkaterijnen <laughs> zal niet zo het probleem zijn... omdat het een A-locatie is... en op dit moment sterk verouderd is. Wat jammer is dat het winkelcentrum... waarschijnlijk alleen maar bezet gaat worden... door de standaard die je overal ziet? Gaat Corio inzetten op unieke winkels, op allocaties of komen de standaardwinkelketens die je overal ziet weer erin? Ja, uh, dat is inderdaad een goede vraag. Dat is een vraag die ook echt speelt uh, op het moment. Uh, Hoogkaterijnen is inderdaad op dit moment nog steeds een heel succesvol winkelcentrum. Uh, daar lopen op jaarbasis ongeveer 26 miljoen mensen doorheen. Dus ga maar na. Ja. Dat heeft natuurlijk ook te maken met, uh, ja, met het feit dat het een A-locatie is... tussen het station en de binnenstad. Ja. Dus daar is een constante stroom van mensen. Um, dat leidt ertoe dat heel veel van de winkels die er nu zitten... Uh, vaak ook ketenwinkels, het heel erg goed doen. Um, uh, en dat leidt er ook toe dat die winkels daar uh, blijven zitten. Ja. Uh, die zitten. Heel veel zitten er al sinds de openingsdag in 1973. En uh, voor ons is dat uh, best lastig... om daar dus nieuwe formules of uh, een leuk winkeltje tussen te plaatsen. Want je krijgt, daar, uh, ja, je krijgt geen beweging in de zittende huurders. Um, nou, nu gaan we herontwikkelen. En uh, ja, dan kom je in de situatie dat je uh, ook die heel goed lopende winkels dat je daar de huurcontracten van moet opzeggen. Nee. Dat vinden ze niet leuk, begrijp nee. ik ook heel goed. Um, um, en dan krijg je pas weer ruimte om nieuwe formules toe te voegen. En dat kunnen grote internationale ketens zijn... die nog helemaal niet of bijna helemaal niet... in Nederland te vinden zijn. En in ieder geval nog niet in Utrecht. Um, en dat kunnen ook uh, leuke kleine winkeltjes zijn. Maar en daar gaan we dat... zeker ook naar uh, streven. Maar kunt u dat zelf beslissen? Of moet de gemeente ook weer toestemming hebben? Of zegt u nee, het is mijn winkelcentrum? Nee. Ik ga erover. Nee, de, een, dat, dat is het voordeel van een winkelcentrum. Als het eenmaal je bezit is... Dan, ja. uh, en, en er ligt een winkelbestemming op... Ja. op de vierkante meters... dan kun je daar uh, inderdaad inschuiven. Uh, behalve dat, als eenmaal een winkel verhuurd is, dat de rechtspositie van een huurder, van een winkelhuurder, is. heel sterk is. Ja. En dat vinden we, ja, zult u begrijpen. <laughs> soms is dat wel eens jammer, ja. <laughs> ja, ja, ja. Mevrouw Luister, okay. luisteraars, u mag, u mag vragen stellen. U heeft die tips, informatie of inzichten 0801121. Mail naar primtimeapenstaatntr.nl en de tweets kunnen naar Hekje Radio 1. Ik heb heel lang gewacht, luisteraars, om dit liedje een keertje te kunnen draaien. Ik ben zo blij dat u er bent, want dan kan ik namelijk dit even laten Horen. We horen. deze stad op rock en road gebouwd. We hebben deze stad op rock en road gebouwd. We hebben deze winkels vastgoed rock het saai is, maar eigenlijk moet je op creatief zijn. Je moet inspelen op een heleboel dingen die gebeuren. Ja, absoluut. En zeker in winkelvastgoed... waar je te, ma te maken hebt met mensen, met gewone mensen, consumenten... zoals, uh, ja. zoals wij allemaal. ehm um, um, wij investeren bijvoorbeeld ook heel veel in consumentenonderzoek. Ja. We vinden het ontzettend belangrijk om te weten wat consumenten willen. Hoe ze denken, hoe ze zich gedragen. Wat de trends zijn. Wat... Exact. En uh, de kunst is om daar dan zo goed mogelijk op in te spelen. Maar u bent nu bezig met... Kijk, Hoogkaterin en U heeft bijvoorbeeld ook Villa Arena. Dat is ook uh, uh, uh, uw eigendom, toch? Voor een heel groot deel. Ja. ja niet nou, helemaal. En, en, en mensen kopen nu anders meubels. Duitsland is dichterbij gekomen. Al dat soort dingen. Dan... dan, dan... Moet u dus eigenlijk heel creatief denken van wat ga ik doen, waar ga ik mijn vierkante meters zetten, uh, hoeveel ga ik het verhuren, et cetera? Ja, ja dat, is, dat is absoluut waar. En je zoekt natuurlijk altijd plekken waar zoveel mogelijk mensen komen. Plekken die van nature al, al goed zijn. Hè. Uh, wij, Vandaar uw wij... deals bij de NS voor die stations, om, om bij de NS stations kantoren en zo, winkels te ontwikkelen. Uh, nou ja, niet speciaal. Of tenminste, in hoofdkartreinen zitten we natuurlijk ja. vanaf dag 1 al op het station. En dat, ja. is, dat is heel mooi. Maar dat is niet, uh, niet in alle gevallen uh, is dat zo. Wat het is dan nou een slimme plek als u kijkt. Want uh, ik woon in Amsterdam in de Bijlmer. Maar wat ik dan altijd, als ik over de snelweg rijd of bij daar kom je bij bepaalde plekken, dan denk je, hè, dit zou wel een ideale plek zijn voor een winkel. En als ik het vraag, zeggen mensen, nee, het is niet goed, want de aanree-routes zijn goed. Hè. Dus waar, waar, waar moet je uh, op letten? Voor, voor ons zijn de beste plekken voor winkels, uh, en als je nieuwe winkels uh, nu nog uh, wil gaan bouwen... zijn de bestaande binnensteden, de bestaande winkelgebieden. Uh, die zouden wij juist willen versterken in plaats van langs de snelweg... Uh, wat u net aangeeft, ja. uh, weer nieuwe winkels bouwen... Um, in de bestaande binnensteden zijn al... Ja, stedelijke netwerken, structuren. Daar zitten al winkels, daar zitten al allerlei andere voorzieningen... zoals horeca, uh, gezondheidszorg. Betaald parkeren. Uh, mooie gebouwen. Betaald, betaald parkeren. Betaald, betaald parkeren ja. Ik wil niets kopen in de binnenstad van Amsterdam... want ik moet 4 euro soms per uur betalen... en ik ga niet met 16 tassen in de stomme tram stappen. Nou ja, toch is het er erg druk in de Amsterdamse binnenstad. Er zijn heel veel mensen die dat er wel voor over hebben. En, en laten we eerlijk zijn, zo langzamerhand is het bijna overal betaald parkeren... He, overal waar het interessant is, daar is betaald parkeren. Mm -hmm. Dus ik denk niet dat dat nog uh, echt uh, een hele grote barrière is om ergens naartoe te gaan. Oké, okay. nu, nu is u, bent, u bent uh, naast, uh, hoe wordt u trouwens chief operating? Of wat moet u hebt er hier iets speciaals voor geleerd? Heel hard werken. Ja, nee, maar hoe bent hoe uw carrière zo gelopen dan? Waar bent u begonnen? Um, ik ben ooit begonnen bij Centerparks. Als wat? Um, projectcoördinator. Dat is al heel lang geleden hoor. Ja. Maar daarmee ben ik wel in aanraking gekomen met, met zeg maar de bouw- en ontwikkelsector. En ook met consumenten en, en, en uh, na te denken over wat mensen leuk vinden. Maar en, dit is uh, toch wel een mannen gedomineerde wereld? Ja, dat, dat, is, dat is wel waar. Ja? Dat was het toen al en dat is het nu. Uh, uh, 2012 eigenlijk nog steeds wel. Je ziet wel steeds meer vrouwen. In ons bedrijf is ongeveer de helft van de, van de werknemers vrouw. Ja, maar vrouw. Dat, dat zeggen ze ook. De helft van de en... werknemers zijn zwarte, maar dan zijn het allemaal schoonmakers. Nee, nee. die zwarten. Ik, bedoel... uh, ik heb nog een zin erbij. Ja. Uh, ik heb toevallig net vorige week gezien dat uh, bij Corian Nederland... 32% van de managementfuncties wordt door een vrouw bezet. En dat is niet slecht. Nee, dat is zelf heel goed. En u bent in 2011 door het vastgoedvrouwennetwerk. Die waren je uitgeroepen tot vastgoedvrouw van 2011. Ja. Waarom kreeg je Heel die prijs? Um, ja, dat is moeilijk om dat over jezelf te zeggen. Maar ik, ik, zit, ik zit natuurlijk al wel vrij lang in het winkel vastgoed. Uh, veel mensen kennen mij. En ik denk dat ik de laatste jaren misschien opgevallen ben... omdat ik me sterk gemaakt heb voor verduurzaming voor, uh, van vastgoed. Van van dat? vastgoed. Wat is dat? Hoe kan je nou vastgoed verduurzamen? Nou ja, als er, eigenlijk zou je kunnen zeggen: als er iets duurzaam is, dan is het vastgoed. Ja. Want je zet het neer en het, uh, het blijft heel lang staan. Maar dat is eigenlijk niet de kant die ik bedoel. Ik bedoel meer de sociale kant van duurzaamheid. In tegenstelling tot, tot zeg maar de milieukant. Hè. Dat, uh, die milieukant, daar wordt heel hard aan gewerkt. Maar over een paar jaar zullen alle gebouwen in milieutechnische zin duurzaam zijn, er zal overal dubbelglas in zitten... en, en uh, milieuzuinige installaties zullen overal aangebracht zijn. Um, dan is dat normaal en business as usual, zeg maar. Wat veel spannender is, en waar je juist in de winkelsector wat mee kan... dat is de sociale kant van duurzaamheid. Um, de meer mensgerichte kant... Uh, dus met winkelcentra plekken bieden aan, aan, aan mensen die daar omheen wonen, die daar omheen leven. Waar ze elkaar kunnen ontmoeten, waar ze uh, leuke dingen kunnen meemaken. Zeg maar, dat community gevoel kunnen... terugbrengen. Precies, dat community Wat je vroeger op een, op een marktplein had en wat door die Juist. individualisering weggegaan. Juist. Wij, wij dat is dat uh, binnen... uw idee. Ik wil niet zeggen dat het ons idee is, maar ik maak me daar wel heel sterk voor. En binnen Choreo uh, hebben wij ook als, als, als visie, als filosofie... Uh, dat wij van onze winkelcentra favorite meeting places willen maken. Dus plekken waar je graag komt, uh, verblijft, vaak terugkomt... waar je geïnspireerd wordt, waar je andere mensen ontmoet. Dus dat zult u ook veel meer doen met kunst en cultuur dat en klopt. theater? Ja, Luister, dit is ja. heel grappig. Dan heb ik hier een commerciële vrouw in een heel commerciële branche die eigenlijk zegt, als je mensen bij elkaar wil houden, dan moet je wel cultuur en kunst en dat soort dingen hebben, want dat trekt mensen. Absoluut, ja. En, en zal, wij, Bruin wij... Een, zal Bruin 1 leuk vinden, een topzakenvrouw die zegt, dus dan, dan, mm -hmm. dan, dan, dan, dan, dan vindt u dus wel dat je veel meer moet investeren in cultuur en theater, et cetera. Um, Ze zit nu angstig te kijken God wat ontlokt ontlokke politieke zit, uitspraak. Nee, ja precies. Dat <laughs> ja, wel, nee, ja, ja, ja. Ik zit even na te denken. Want uh, ja, ik denk juist waar, um, uh, dat als je dat vanuit een zakelijk oogpunt... Kunt faciliteren en samen kunt werken met partners. Dat er uh, ja, wellicht ook minder subsidies en dergelijke. Want daar doelt u op, denk nou, ik. Nou, de nee, ik doel erop dat we, dat we daar gaan. Maar wat, wat u doet is dus heel slim. Als er nu een theatermaker is. die luistert gaat snel, even snel contact op. Want dan zou je kunnen zeggen: Oké, okay, u mag daar. Ik heb een theatertje. Je doet programma's. Daardoor kunnen de kinderen naar kindertheater kijken. Exact. Terwijl mama gaat winkelen. Ja. ja. Of naar schoenen gaat kijken. Richy, goeiemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Dag, ik wilde aan uw gastspreekster dus vragen. Ja. Uw uh, gastspreeks heeft het erover dat het uh, goed tot redelijk goed gaat met, uh, met de winkelcentra, met het vastgoed in de winkelcentra. Anderzijds hebben we te kampen met uh, een enorme leegstand uh, bij de kantoren. Kan dat niet gecombineerd worden dat je die kantoren ombudst, ombouwt naar, uh, naar winkelcentra... Ja, dat is een goed idee. Alleen de meeste kantoren lenen zich qua, qua uh, ja, constructie, qua hoe ze gebouwd zijn, niet echt goed om, uh, om te bouwen tot, uh, tot winkelcentra. Uh, winkelcentra heb je zeker in Nederland over het algemeen maar over twee lagen. Een hele enkele keer drie lagen, maar dan is de derde laag, heeft het vaak al moeilijk. Um, en kantoren zijn bijna per definitie in de hoogte gebouwd. En dus niet geschikt om echt uh, een winkelcentrum van te maken. En hoe creatief en hoe duurzaam je bent, dan kan je dan niets meer met zulke kantoorkolossen? Nee, in de meeste gevallen niet. Daar moet je denk ik gewoon heel eerlijk in zijn. Uh. Regie? Weet ja. je wat? Ik zit net te realiseren. Toen je die vraag stelde, dacht ik slimme vraag. Toen ik het antwoord kreeg, hoorde, dacht ik domme vraag. Want wat het eigenlijk is, is hoe hoger die gebouwen. Hoe, me, inderdaad, als ik ga winkelen, wil ik ook niet naar de zesde verdieping. De mensen is lui, maximaal twee verdiepingen. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Het is zonde. Ja, het is zonde, maar Dat is de schuld van die peers Die stomme kantoorgebouwen neerzetten voor mensen en dan nieuwe bouwen. Maar dankjewel voor het bellen. Uh, de vastgoedwereld. Ik, ik keek naar de vast, dat boek, De vastgoedfraude en zo. Alleen maar mannen, alleen maar blanke mannen. Luisteraars, ja. voor alle duidelijkheid: de grootste criminelen in de vastgoedwereld is geen enkele moslim. Maar het zijn altijd blanke mannen die dan miljarden stelen van ons belastinggeld. En dan hoor ik niet dat ze allemaal moeten oprotten naar het land van herkomst. Maar dan zit u. u, u uw wereld heeft door de vastgoedfraude en zo een slechte naam gehad. Ja. Merk je dat dan ook? Dat, dat, dat men anders tegen u gaat aankijken? Ja, dat, dat merk je helaas wel. Hè? Als je op een feestje. Bent en uh, nou ja, ik zou bijna zeggen, je durft amper nog te zeggen dat je in de vastgoedsector werkt. Toch doe ik het altijd wel om juist te benadrukken dat, uh, dat het niet dat de, de, de fraude zoals hier in het boek ja. omschreven wordt uh, uh, ja, niet wijd en uh, hoe noem je dat? Uh, overal, breed, niet breed, overal ja. voorkomt. Um, Ikzelf als ik, als ik terugkijk over al die jaren ook, ik heb het nooit gemerkt en je bent er natuurlijk zeker de laatste jaren echt wel alert op. Um, Um, en ook ja. de infiltratie van de onderwereld. Kijk, wat bij Jo van den Ende gebeurt is in Amsterdam... dat hij zegt, ik wil het niet, uh, uh, Willem Enstrijf... niet echt bijgedragen aan een nee. positieve beeldvorming... rond uh, winkelcentra. Nee, nee dat, dat is uh, heel erg vervelend. En... Uh... Um, ja, Als sector betreuren we dat ook, daar hebben we ook last van. We proberen dat aan alle kanten door maatregelen te nemen... gedragscodes, uh, onszelf op te leggen, uh, proberen we dat te voorkomen. Um, uh, maar ja, ik kan helaas niet ontkennen dat het wel gebeurd is. En uh, ja, je kan alleen maar uh, voor mezelf spreken en zeggen van... Uh, uh, ik zie het niet, ik zal het ook nooit doen. In ons bedrijf zijn daar natuurlijk, hè, beursgenoteerde onderneming, allerlei maatregelen voorgenomen. Uh, om te zorgen dat dat bij ons in ieder geval niet voor kan komen. Okay, ik wil graag nog met u praten over Europa, want uh, Corio heeft ook in andere landen ja. uh, uh, winkelcentra en u vergelijkt. Hoe, hoe, hoe gaat het in de rest van Europa vergeleken met Nederland? Nou, het gaat uh, niet in alle landen zo goed als in Nederland. Nederland is een heel stabiel land. In goede jaren dan, uh, groeit onze huur uh, lekker, maar niet, uh, niet, uh, niet spectaculair. Uh, in slechte jaren uh, dalen onze huuropbrengsten eigenlijk ook niet. Die blijven nog steeds stabiel, een klein beetje groeien. Ja. Um, uh, dus dat is, dat is dan uh, toch wel, blijkt uiteindelijk het voordeel van Nederland te zijn. Ja. Andere landen zijn wat volatieler, daar, daar, daar zijn de, de ups en de downs wat heftiger. Um, kan Frankrijk, Italië? Um, nou, Frankrijk is redelijk vergelijkbaar uh, met Nederland. En verder, ja, ik zei wel, al, ik ben vooral van ja, de Nederlandse Nederlands, ja. ik weet niet zo... Heel exact. veel van de andere landen. Wat ik wel weet. Is dat uh, de huurwetgeving in andere landen uh, vrijer is. Ja. Waardoor je ook bijvoorbeeld in Spanje. Heel duidelijk veel meer van die leuke winkeltjes. Zoals u straks uh, noemde. Uh, kunt aantreffen. Omdat uh, ja, daar wat makkelijker. Uh, een, een winkelcentrum wat makkelijker gemanaged kan worden door de eigenaar. En dan bedoel ik managen van het aanbod, van het type winkels wat daar zit. Maar ze lopen daar ook grotere risico's, want mensen kunnen sneller weggaan. Er kan sneller Dat veranderen. Dus, dus in die zin zijn wij... Ik zou, zou zeggen, Nederland is een heel erg kleine marge... maar daardoor vrees vrij stabiele dieselmotor. Dat klopt, En, ja. en die andere landen, Spanje, zo'n uh, Porsche of zo'n woepkeerd eruit in de kreukels ook snel weer in de bank. Ja, zo zou je het kunnen nou, zeggen. Ja. Luister, ik en, heb en, overal verstand van. En als je dat weet, dan kun je daar ook weer op inspelen... en zorgen dat je echt op de goede locaties zit... en echt de goede huurders hebt... en de consument weet, uh, weet te verleiden ja, uh, tot, tot. om bij jou te komen kopen. Okay, meneer de Vries, goedemorgen, zegt u het maar... Goedemorgen. Ja, dat is een van mijn stokpoortjes. Goedemorgen. Ja, uh, het klinkt allemaal heel sympathiek. Maar ik vraag me toch af in hoeverre al die gebouwen... Nou, en Catharijnen, dat vind ik nou niet bepaald een positief voorbeeld, hoor. Daar rij ik heel hard door. Uh, in hoeverre al die gebouwen nou ook met subsidiegeld worden, worden opgezet. En in hoeverre de uh, belastingvoordelen zijn... om bijvoorbeeld die, die grote panden dan weer uh, af te schrijven. Dus dat het weer de belastingbetaler voor een deel moet betalen. En, en het een tweede punt... Waar maar ik we gaan het punt voor punt. U doet het met een vriesblijf aanhouden. U schudde al nee. Eerste punt van. Nou, ja, nee. Een gebouw als Hoogkaterijnen wordt zonder subsidie neergezet. Um, ja, u zegt dat u het geen mooi gebouw vindt. Uh, ik zit er nu in de verte naar te kijken. En, uh, ja, Dat nou, is wel lelijk. Ik ben bevrouw, het niet nee. helemaal met u oneens. Inderdaad. Maar dat is natuurlijk ook precies de reden waarom we nu uh, en eigenlijk al heel veel jaren bezig zijn met een herontwikkelingsplan. Um, moet ook niet vergeten dat toen het in 1973 geopend werd dat het echt een soort wereldwonder was. Dat mensen van heinde en ver... ik kan mezelf nog herinneren, ik was toen 13. Um, uh, dat we op een avond met het hele gezin... Uh, naar dit wereldwonder gingen kijken. Dat we naar Hoogkaterijnen gingen, dat was iets fantastisch. Dat was een van de eerste grote overdekte winkelcentra in Nederland. En iedereen vond het geweldig. En het is pas in de, in de negentiger jaren... Ja. dat dat imago eigenlijk een beetje omgedraaid is. Ja. En, en vanaf dat, uh, vanaf die periode zijn wij uh, als Corio ook al bezig met plannen om het te gaan verbeteren. Oké, okay, tweede punt, meneer De Vries. Nou, uh, ik heb dus bijvoorbeeld bij de kantorenmarkt uh, begrepen... dat na een aantal jaren al heel gauw uh, met miljarden subsidies... Uh, die dan die kantoren mogen worden afgeschreven. Maar meneer De Vries, het vervelende is mevrouw Kiefiet. Maar meneer De Vries, luister. het het het met winkelcentra zo even? Maar meneer... Oh, is het ook bij winkelcentra zo dat het snel wordt afgeschreven... en dan weer wordt afgebroken? Nee. Nee, dat komt ja. niet zo heel vaak voor. Wat je nu wel ziet, is juist bij de wat minder goed functionerende winkelgebieden... Hè, winkelstrips, de wat, ja. wat oudere uh, winkelconcentratietjes, vaak ook klein... Uh, dat daar de leegstand oploopt En dat die uh, ruimtes uh, weer een nieuwe bestemming krijgen. En dat is ook het grote verschil met de kantorenmarkt. Winkels zijn per definitie vaak kleinere ruimtes um, die relatief makkelijk weer uh, om te bouwen zijn... naar ja, een, een, een, een, een ruimte waar een dienstverlener ja, in komt. maar wordt dat betaald door de gemeente? Nee, door de eigenaar van dat vastgoed. Dus okay, krijgen men... jullie geen goedkope grond? Nee. Dat zou, dat, zou, dat zou een gemeente ook niet mogen. Oké, okay, meneer de Vries, dank u wel. Uh, luisteraars, even van kan mij het schelen zegt... wat is dit voor reclamesport voor Corio? Totaal niet informatief. Nou, leuk dan, moet je niet luisteren, kan mij niet schelen. Ik vind het wel informatief. Ik heb hier een leuke van Dick van Houlingen. Het aanbod verschraalt. De kleine ondernemer kan de huur niet meer betalen. Corio, verlaag je prijzen of graaf je eigen graf? Ja, ik denk daar zelf uh, heel vaak over na. Um, maar is het nou zo dat de kleine huurder de huur niet meer kan betalen? Of dat de consument toch vaak voor het gemak kiest van de, nou ja, laten we zeggen bijvoorbeeld de grote supermarkt... en wel roept dat hij het kleine slagertje of het kleine groenteboordje zo leuk vindt... maar daar eigenlijk uh, maar een paar keer per jaar uh, een boodschapje doet? Ja, uh, ja dat, dat is, dat is, uh, het is heel makkelijk gezegd van uh, er zijn geen leuke kleine winkeltjes meer en dat komt door, uh, uh, ja, door de grote beleggers en door de hoge huren. Ik weet niet zeker of dat zo is. Marianne brult in mijn oor, mijn regisseur, dat in Amsterdam bij de Haarlemmerdijk, ja, daar zie je wel heel veel kleine winkeltjes die het wel redelijk goed doen. Ja, dat klopt. Dat, dat, dat, is, dat is heel erg leuk. Dat zo, zulke soort gebieden ontstaan spontaan. Ja. Uh, daar zit natuurlijk ook een redelijk koopkrachtig uh, publiek die daarop afkomt. Ja. Uh, echt de delicatessenwinkeltjes uh, zitten daar. De, de bijzondere zaakjes... Van uh, oh, Favs brult nu in mijn oor dat het niet spontaan is... maar regisseur van de Deerland. Dat is echt details van Amsterdam georiënteerd denkende mensen. In het VPRO-programma De Slag om Nederland ja. werd een heel ander beeld geschetst. Er is een overschot van winkelcentra... en het wordt puur naar winstbelang gekeken. Cultuur en duurzaamheid zijn drogreden voor het zogenaamd ontwikkelen van winkelcentra. Dat zegt Rex Charger. Dus ik dacht, reactie? Nou ja, harde stelling... Um... Um, ik heb dat programma ook gezien en ik zag daar die Haarlemmerdijk in ja. Amsterdam. En een mevrouw, de stadsmanager, uh, die daar heel trots op was... dat ze dat allemaal voor elkaar had gekregen. Um, uh, ik vroeg me dat af in hoeverre zij daar echt de hand in heeft. Want um, over het algemeen zijn winkeliers vrij om te gaan zitten waar ze willen zitten. En ik denk eerlijk gezegd dat het uh, eerder aan de... Aan de winkeliers zelf ligt dat ze daar graag willen zitten, of aan de eigenaren van de panden, dan aan de regie van, vanuit de gemeente. Uh, maar dat is één ding. Uh, weet, weet, ik weet wat het verschil is met de heleboel van die bellers en zeurden, en, en zoals Marianne. Die denken dat de overheid alles moet regelen. En volgens mij zijn u en ik veel meer van dat de consument dat, dat vraag en aanbod bepaalt. Ja. Daar ben ik mee eens. Ja. En, en in die zin, daarom vinden wij ook dat bijvoorbeeld de wetgeving in Nederland... Hè, dat huurrecht, ja. dat dat ook veel vrijer zou moeten. Zodat, zodat je dat... kan inspelen op de verandering. Nee, ah. Ja, nee, nee, nee. Zodat de consument ook beter bediend wordt op zijn wenken. Niet ja. alleen dat wij dat willen. Weet je want... wat ik erg verschrikkelijk vind in Nederland? Ja. Dat overal gepland wordt, hier winkel, daar wonen niet... Je kan niet een lintje hebben, niets kan spontaan... Ik woon in Amsterdam-Zuid, dus ik moet echt 40 minuten lopen of 23... voordat ik bij een winkelcentrum ben, want dan hebben ze het zo gepland... En ik terwijl in andere landen dat zie je dat het allemaal een soort natuurlijke loop krijgt. Dat, en huis of winkel, huis of winkel. En dat kan hier allemaal niet. Mm, ja. Nee, maar ik vind wel dat er iets van regulering moet zijn. Want als je het helemaal vrijgeeft... Dan krijg je dus van die situaties dat op een gegeven moment overal winkels zitten. En het is nergens niks. Het wordt nergens echt succesvol. Okay. Ik heb een probleem. Uw reclamespot is ten einde. Ik dank uh -huh. u hartelijk. En ik dank ook alle bellers, mailers en twitterers. Ik vond het echt leuk dat u in de bus was. En al die mensen die zeuren en zeker steeds hou een keertje op. Wees blij dat er een vrouw is die echt heel goed werk doet. En dat we een bedrijf hebben wat te doet En altijd dat negatieve en alsof geld verdienen zo slecht is. Want dankzij u de Nederlandse belastingbetaler. Dat zijn mensen die geld verdiend hebben en belasting betalen hebben we de publieke omroep waardoor ik dit programma kan maken. Uh, ik dank u allemaal hartelijk. Morgen uh, uh, ben ik er weer. Tot morgen. Uh, namaste. dag. Politiek roerige tijden. Onderhandelingspunt 1. Bezuinigen, hervormen, linksom of rechtsom. Dus nu niets doen is geen optie. Elke zaterdagochtend de politieke stand van het land in Troskamerbreed. Deze crisis is veroorzaakt door de allerrijksten op aarde... die in New York ergens in de zakenbank zitten. Luister, zaterdagochtend van 11 tot 12. We gaan terug naar de gulden. Troskamerbreed. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Onderscheid moet gemaakt worden door de mensen. En ik denk dat de IAK daar erg hoog scoort. Ook Jacques Huismans van J&T Autolease weet dat IAK het anders doet met resultaat. Ervaar het op iak.nl/samen. Dit is Radio 1.